Tot 2030 wordt in totaal 19 miljard euro gestoken in nieuwe wegen... en de aanpak van knelpunten. Ter afschrikking van de caravaan Zuid-Amerikaanse vluchtelingen... stuurt de Amerikaanse regering 5200 militairen naar de grens met Mexico. Daar zijn naast de reguliere grenswachten... al 2000 man van de Nationale Garde gelegerd. President Trump schrijft in een tweet dat een invasie aanstaande is... en dat het leger paraat is... Vele duizenden mensen zijn vertrokken uit Honduras en Guatemala... om via Mexico de Verenigde Staten binnen te komen. Ze zeggen dat ze willen ontsnappen aan de armoede in eigen land. Noordwijk wil definitief een einde maken aan de problemen in de wijk Boerenburg. Een speciale werkgroep gaat zich daarop richten, meldt Omroep West. Gisterochtend werden zes jongeren opgepakt... voor hun betrokkenheid bij brandstichtingen en vernielingen... afgelopen zomer in Noordwijk. Maar de groep die betrokken was bij de ongeregeldheden is volgens de gemeente nog een stuk groter. Inmiddels zijn 40 tot 50 jongeren in beeld. De 13-jarige jongen die sinds gisteravond werd vermist op het IJsselmeer is levend teruggevonden. Hij was rond 6 uur met een sloep het water opgegaan en sindsdien was niets meer van hem vernomen. Hulpdiensten begonnen daarom een grote zoekactie. De jongen is gevonden op de dijk langs het IJsselmeer, niet ver van zijn boot. Hij is door de politie naar huis gebracht. Het weer. Het regengebied breidt vanavond uit. De minima liggen rond de 5 graden. Overdag is het onstuimig en op veel plaatsen kan er flink regen vallen... tot zo'n 30 mm lokaal. Het blijft bij een graad of 7 kil. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. <truim>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 In Tokio, zegt sie, wil wissen, wo ich bin. Sie will face-time, doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will face-time, doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite, hanging auf der coach, und een more life. All night, wir spielen Fortnite, hanging auf der coach, hör een drake life. Sie will wissen, wo ich bin, nachts unterwegs. Ich geh immer all in, sie yeah. will immer stalken, doch ich weiß ich sie ja, wecke mich Die blendet die Mac-Lights, Living Fast Lives, sits in de ass line. Panama, Panama, Panama, Panama, sie will um die Welt reizen. Ik zie den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann, werden ik toch Geld machen? Zo so high, zo, so, zo so high, strek mijn inschein in de Novo-Line. Zo so high, zo, so, zo so high, Augen zu, ich kenn' in Tokio-Sign. Ze ben FaceTime, doch ik ben unterwegs in de late night. Sie will wissen, wo ich bin, time Doch ik ben unterwegs in de late night. All night, we spielen Fortnite, hangen op de coach en Drake more life. All night, we spielen Fortnite, hangen op de coach en Drake more life. Kein Flex, de Jack hält mich schwach. Ein Glas, ich bin ready für die Nacht. Meine Jungs sind aktiv, bis es hell is. Rockstar, ja, ik fühl mich wie Elvis. Mijn Kopf is woanders, anders, ik ben zu loco. Ik vergesse nicht mijn Handy, op Flugmodus. We hebben ons zulettend vor een monat gesehen. Ik ben hier, doch Rabatte, Loyaliteit. Egal ob reich oder pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mijn kopf mit my iPhone. Trotzdem freu ik mich, wenn ich halt komme. So high, so, so high, steeg mijn schein in de Novo-line. So high, so, so high, Augen zu, ich werd in Tokyo sein. Ik sie, will Facetime doch ik ben onderweg in de late night. Ze wil wissen, wo ik ben, ze wil Facetime Doch ik ben onderweg in de late night. All night, we spielen Fortnite. Hanging off the coach, und Drake more life. All night, we spielen Fortnite.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 of the culture of Drake baller <laughs>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 Mie fois que j'ai compté mes doigts If I get down from a treehouse sitting in the sky, I wanna know just what I do. It's a very big is a room for